Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner zijn er handen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u geschonken bij de aanvang... En bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader en van Christus Jezus, den Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Aan de gemeente wordt nog bekendgemaakt dat de ledenvergadering. Tot het verkiezen van de diakenen gehouden zal worden op vrijdag 16 december, aanstaande in de Zuiderkerk. Vervolgens verzoeken we de gemeente te zingen uit Psalm 68 en daarvan het achtste vers: Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sionterg. En wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volken oog bij berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heer die hem verkozen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft zal hier ook eeuwig wonen, de psalm 68 en daarvan het achtste vers. Volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van mijn buik af, van mijn smoeders ingewand af heeft hij mij de naam gemeld. En hij heeft mij de mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner handen heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zij mijn knecht, Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heeren en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van het buik af tot in een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem brengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nogthans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stappen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Al zo zegt de Heere, de verlossers van Israël zijn heiligen tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot een knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des heren wil die getrouw is, om den heiligen Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heer.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 Kom tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hangeren, nog dorsten, en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springader der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken. En mijn banen zullen verhoogd zijn. Ziet, deze zullen van verre komen. En ziet, die van het noorden en van het westen. En genen uit het land van Sinem. Jeugd, gij hemelen. En verheugt u gij aarde en gij bergen. Maak gedreun met gejuich. Want de Heer heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar's buiks of schoon deze vergaten. Zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen geraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Uwe zonen zullen zich haasten, maar uw verstoders en uw verwoesters zullen van u uitgaan tot zover. wij ons vooraf... ...voor het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Aanbiddelijk en onveranderlijk... ...opperwezen in de hemel... ...die daar in het hoge en verhevene woont en troont... ...en de aarde hebt tot een voetbank van uw heilige voeten... Die ons nog dult op de aarde, dat wij met elkaar nog mogen in en uitgaan, de adem nog niet afgesneden en nog geen eeuwigheid geworden. En daarom boven komt u ons nog te scharen in het midden der week onder uw woord en getuigenis. Wat toch eeuwig zeker is en slechte, wijsheid is lerende. Wat zijn uw bemoeienissen nog vele heren, te midden van al het rumoer, <kijkt> binnen en buiten onze grenzen, en waar we kunnen opmerken, en dat uw verbolgenheid en uw goddelijk ongenoegen ...wat rechtvaardig en billig is... ...over de wereld en over ons vaderland... ...steeds meer kenbaar wordt. Dat we het maar mochten opmerken... ...lettende op de tekenen, der tijden... ...dan is het donker aller wegen... ...donker op de wereld... ...en dat ook in het verachten van uw naam en van uw woord, van uw dienst. Maar anderzijds ook donker in uw kerk, hoewel u voortgaat om uw kerk te vergaderen en ook te onderhouden naar uw eigen belofte en dat ge het zelf beloofd hebt, o koning van uw kerk, ik ben... Met uw lieden, alle de dagen, ook in deze dagen waarin wij leven, tot aan de volleinding der wereld. En mocht dat nog tot troost en bemoediging zijn, voor uw Sion, voor uw kerk hier op aarde. De kerk die boven is en die verlost is, heeft geen bemoediging meer van nodig want daar is geen zonde meer... en daar is geen strijd meer, geen donkerheid meer... daar is de kerk voor eeuwig alles te boven en ze zijn verlost. God heeft ze wel gedaan... om daar eeuwige blijdschap te ontvangen... en die nooit meer verwisseld zal worden door droefheid... En Heere, wat heeft die kerk aangedaan? Dat hebben ze hier niet geweten. Maar wat ze afgelegd hebben, weten ze wel. Een lichaam der zonden en des doods. Dat eigen ik. En die hebben boosheid en verdorvenheid. Des harte, dat weten ze wat dat hier in dit leven... ...heeft uitgewerkt. En heren, u bracht u dan ons nog samen... ...onder uw lieve woord en getuigenis. Zou u er nog getuigenis van doen... ...en willen uitgaan in dit avonduur? Zou u het woord nog willen zegenen... ...en toepassen in de harten van jongeren... ...maar ook onder de ouderen... O, dat dat woord nog zijn loop mocht hebben, maar ook zijn kracht zou mogen doen, wat alleen maar kan en mogelijk is, door de krachtige bediening en toepassing van de heilige geest. Want die heeft u het, dan heeft u het zelf getuigd, Heere Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. O, daar zijn er velen samengekomen vanavond. En dan weet u het, Heere, dat we vele malen ook aan deze plaats het woord hebben mogen bedienen. En dat God ook menigmaal uw lieve gunst hebt willen betonen. En dan is het voor ons nog het geliefde reizen wat wij hebben achtergelaten... En heren, dan hebt u ook betoond ervoor te willen zorgen... waar ze weer een tweetal leraren mogen hebben in hun midden... al is er een van hen onze geliefde broeder... en de oudste onder ons die niet meer in staat is... om uw woord uit te dragen naar de begeerte van zijn hart... U mocht hem genadiglijk willen ondersteunen. En U mocht de middelen willen zegenen. En nog herstelling willen schenken. Want voor U is toch niets te wonderlijk. Maar de jaren die gaan ook voor Hem door. Die aardse tabernakel die wordt verbroken. En dat zullen dominees ook niet ontkomen. Maar Heren U mocht het nog willen matigen. En dat hij hier onder dit volk nog in en uit zou mogen gaan en woord en sacrament zou mogen bedienen. En dat bij de vele arbeid en die eraan verbonden is, u weet alle dingen, o wil hem ook in deze dagen en weken goed en nabij zijn, doe hem me vriendelijk aan gezicht lichten. Want in uw licht zien en wij het licht. Maak het naar ziel en lichaam, dan nog wel zoals u het alleen maar kunt. En wil zo in dit avond uur nog geven, dat uw woord heerschappij zou mogen hebben. Dat u weg mochten willen nemen wat schadelijk of hinderlijk zou kunnen zijn maar dat u de opening in uw woord mocht verlenen... en dat dat woord nog zijn vrucht zal mogen dragen van geloof en bekering waardig. Wij kunnen geen één hart openen, heren, en geen oog ontsluiten en geen oren doorboren... maar u zijt het, die het dan ook belooft, hebt te willen en te zullen doen... En voor u is het maar een wenk van uw goddelijk alvermogen. Wil zo o, eeuwige koning verhoogd aan de rechterhand des vaders dan nog nederzien? En wil uw kerk nog vergaderen ook onder dit deel uwer erven? Wil nog toebrengen tot de gemeente die zalig wordt? opdat in de plaats der vaderen de zonen en de dochteren mochten komen, wedergeboren tot een levende hopen. Zou u dan nog uw koninkrijk willen doen komen en het rijk des Satans willen verbreken? Wil nog eens komen te maken en te werken, verslagenen van hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. van is recht onbekeerd mocht te worden in dit leven. Want bekeren mensen die zijn er nog wel. Maar recht onbekeerde zondaren en zonderessen, Die kunt u alleen maken. En wat u werkt wie zal het dan keren. Met alles wat eraan verbonden is. En dat ze soms wel eens kunnen denken. Het is allemaal weer overgegaan. En er zal niets van overblijven. De bestrijders die zijn. En die kunnen velen zijn. Maar het goede werk wat u begonnen hebt. Zult u ook volendigen, Tot op de dag van Jezus Christus. Al gaat het in het leven van u Sion. Altijd maar weer anders dan ze gedacht en verwacht en gerekend hadden. Er moeten wat keren en streep door onze rekeningen heen. Maar als ze eens terug mogen zien. Dan zienden onze dwaasheid, eigen wijsheid en blindheid. En dan is het al goed wat de Heere gedaan heeft. Dat ze wel eens mogen getuigen, Heere, u had ook met mij geen andere wegen kunnen bewandelen. O, Heere, geef u Sion het te mogen zien, geef licht van den hemel in uw woord en licht in het hart, opdat we volgende genade zouden mogen ontvangen. En dan mocht u het van verre staande, onbekeerde, schuldige, neergebogene, ellendige nog willen oprichten. En die grondslag willen doen vinden door het geloof in hem. De Heere Jezus Christus die alleen maar die enige grond kan zijn tot zaligheid. Want er moet alles wat van ons is wegvallen. En heren dat kost strijd. Dat kost tranen. Dat kost vijandschap. Maar heren u bereikt toch uw doel. O dat krachtdadige onwederstandelijke werk. Van die lieve en dierbare heilige geest. Die uitgaat van de vader en van de zoon. Om een niet en een nul te mogen worden. En u alles in alle. Wil zo nog eens voorspoediglijk rijden. Op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. Wil zo die oefeningen des geloofs. Verheerlijken in het leven van uw Sion. En wat in bekommering over de wereld gaat. Met alles wat er geweest is. En geweest kan zijn. En dat het gemist allemaal groter wordt. En Heere, dat het dan ook maar een levend gemis zou mogen zijn. Een werkzaam gemis. Om niet te kunnen rusten dan alleen daar. Waar u als de vader alleen maar in hebt kunnen rusten. In het volbrachte werk van Christus de Zoon. Uwerevige liefde, o opdat U zo Uw werk, Uw genadewerk, wilde verheerlijken en voortzetten om in Christus geborgen en die verzekering door het geloof te mogen verkrijgen in de vrijspraak des vaders door de wassen en reinigende kracht van dat dierbare bloed. In die vrijheid de kinderen gods te mogen delen. Dan weet u en kent u Heere, Het uitzien ook onder ons in ons midden. Dat dat die weldaad nog eens geschonken en vereerlijk mocht worden. U mocht er zelf maar plaats voor willen maken. Wij kunnen er meer aan bederven als goed maken. Maar u weet wat er ieder van nodig heeft... O, mocht u het willen doen... En dit niet tot de roem van uw kerk... Maar tot de roem en tot prijs van uw groten en doorluchten naam... Die toch te prijzen is in de eeuwigheid... Wil zo nog met ons zijn in dit avonduur... Dat er nog eens handvolle zouden mogen vallen... Heeren, als die meerdere boas Wil u nog eens genadig zijn en goed Hoewel aan onze zijden het allemaal verzondig ligt Wil u gedenken die met ons niet konden opgaan Door ziekte of andere omstandigheden verhindert Wij bevelen ze u U kent een de zwak en krankheden Ook in ziekenhuizen inrichtingen mocht u ze alle gedenken willen en wil het nog matigen, wil middelen nog zegenen, maar ook de roep stemmen, heiligen aan de harten, opdat al de tegenheden en nog eens mede mochten werken ten goede, namelijk die naar uw voornemen geroepen zijn. Gedenken weet u het wezen en weet u naar en alleenstaande daar zijn er ook zoveel hier in reizen. De Heere ondersteun en sterk. En wil nog moed en krachten geven. En doe nog hopend op uw wachten troost nog. wat troost van ode is. Wil gedenken ook al uw knechten. En de studenten die vanavond uw woord hopen uit te dragen. Wil u ze rijkelijk bedienen door uw geest en tot rijke zegen stellen? En gedenk ook hem die de mond tot u is, Heere. Zou u ook ditmaal uw lieve geest nog willen schenken de bediening en de zalving daarvan? En dat we uw woord zouden mogen uitdragen naar de zin en naar de mening van uw geest... En zo mocht u dan onze verzuchtingen genadiglijk willen horen en verhoren om Jezus' wil. Amen. Wij gaan met elkaar de zingen van Psalm 27, het vijfde en het zesde vers. Psalm 27, het vers 5 en 6. Mijn hart zegt mij, o Heere van uw entwege... ...zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt, 27, het vijfde... En het zesde vers inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen. De Heeren zegenen u en uw gaven. schriftgedeelte, namelijk van de profeet Jesaja, het 49ste hoofdstuk, de verse 14 tot en met 16, waar wij het woord des heren aldus lezen. Doch Sion zegt, de heren heeft mij verlaten en de heren heeft mijner vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze haar niet ontfermen over de zoon haar buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u er niet vergeten. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uwe muren zijn steeds voor mij. Tot zover. In dit schriftgedeelte worden wij bepaald bij de onveranderlijke liefde en zorg des Heren. Daarin vinden wij verklaard ten eerste een droeve klacht, ten tweede een goddelijk antwoord en ten derde een zalig bewijs. Dus de onveranderlijke liefde en zorg Gods. Daarin vinden wij verklaard een droeve klacht. Een goddelijk antwoord. En een zalig bewijs. Wat is Sion? ...want daar gaat het vanavond over, trouwens, niet alleen over Sion. Ik zou zeggen, gelukkig niet. Want het gaat niet alleen over de mens. En het gaat ook niet alleen over Sion, dat wil zeggen de levende kerk. Maar het gaat over het werk Gods. En natuurlijk... Dat werk Gods, dat vindt dan zijn uitgang in het hart van zondaren en zonderessen. De onderwerpen daarvan, maar uiteindelijk komt het van de hemel. Nee, het gaat niet alleen over Sion, maar over de onveranderlijke trouw en de liefde des Heren aangaande... Zijn Sion. En wat de Heer ook op vele plaatsen verzekerd heeft. Dat hij aan dat Sion ten goede gedenken zal. Dat hij dat Sion behoeden zal. Dat hij dat Sion leiden zal in de eeuwige rust. Hoewel. Hoewel de tijd die daartussen ligt voordat ze tot die eeuwige rust mogen gekomen zijn, een tijd van strijd is. Een tijd van lijden is, want we weten allemaal dat het genoemd wordt de strijdende kerk. En de triomferende kerk is boven. Dat wil niet zeggen dat ze hier wel eens een keer mogen triomferen, maar toch ook niet zo, zoals het volmaakt in de hemel zal zijn. We moeten het ook niet zo zien, dat het alleen maar een klagend Zion is. Ook niet dat het altijd maar klagen is. Wel, als het gaat over wie ben ik. Maar niet altijd klagen als het gaat over het werk Gods. Over de trouw Gods. En over de liefde Gods. Dus dat we geen verkeerde gedachten ervan gaan vormen. Want dat is de Heeren niet waardig. En nu gaat het hier dus in dit schriftgedeelte over Sion. Sion en Bazan. We weten ook hoe dat de psalmdichter en daarvan gedicht heeft. De geweldige berg Bazan. Met zulke aanzien en ontzag. En dan die veel kleinere nietige berg Sion. Die eigenlijk het kijken ernaar niet waard is. En toch heeft de Heer juist in dat Sion willen wonen. Daar in dat Sion heeft de Heer zich willen verheerlijken. In dat Sion waar de tempel stond en waar dan ook de priesterbediening vervuld werd. Dat Sion in die tempel waar de hoge priester eenmaalsjaars met bloed inging in het heilige der heiligen... en dat bloed sprengden op het verzoendeksel... wat toen de engelen nog niet begrepen hebben... wat en hoedanig dat mogelijk was... dat de Heere voldaan kon zijn en voldoening kon nemen... met zondaren en zonderessen... overtreders van de heilige wet Gods immers. De Heilige wet Gods lag onder het verzoendeksel en daarboven de Schegina. Sion, dat is dus en wordt genoemd de kerk Gods. De levende kerk. De uitverkoren kerk. De van eeuwigheid verkorene, de van eeuwigheid geliefde. ...die van eeuwigheid geschreven staan... ...in het boek des levens. En u zijn dat geen bijzondere mensen hoor. Ja, die zijn er wel bijzondere mensen... ...maar dan moet je mee uitkijken. Bijzondere mensen zijn het niet. Het zijn wel... ...hoogbevoorrechte mensen. Dat wel. En dat alleen om het werk Gods, wat in hun leven, in hun hart, is verheerlijk geworden. Een groter voorrecht gemeentje, en jongens en meisjes, een groter voorrecht is er niet denkbaar, dan dat we van een hemel, uit enkele genade, een kruimel genade mogen krijgen. Dat is meer waard, zegt de dichter, dan het fijnste goud op aarde. Wat dat betreft, dan kunnen we het aanbevelen van de jongste tot de oudste. En waar een mens nergens mee sterven kan en God ontmoeten, dan kun je het met een kruimel genade wel. Dus is dat niet een uitnemend voorrecht, dat is Sion. Maar dat het weinig in tel is, eigenlijk een verrachte hoop volks is, dat was het in die dagen en dat is het in wezen nog. Het is Sion, niemand vraagt naar haar. Het is wel eens genoemd het uitschot van de maatschappij. Die in de maatschappij onbruikbaar zijn. of het leven in de maatschappij van vandaag onmogelijk maken. Het is Sion veracht, gehaat en bespot. en dan uiteindelijk het. verreweg het kleinste deel. onder het volk. Het kleinste deel. Gezien de grote massa zijn het er maar enkelen. Hoewel het nogthans een schare zal zijn straks. Wanneer al die uitverkorenen zullen zijn toegebracht. En dat ze dan altijd samen zullen zijn. En altijd bij de heren zullen zijn. In die zoete zalige gemeenschap. Een schare... Die niemand tellen kan. Dus dan zijn het er uiteindelijk nog heel wat. En er zijn er genoeg. En wat bedoelt u daarmee zult u zeggen. Er zijn er genoeg wel. Omdat het God zo goed gedacht heeft. En dat hij die uitverkorenen heeft willen afzonderen. En dat alleen maar tot verheerlijking. ...van zijn aanbiddelijke deugden en volmaaktheden. Dat neemt niet weg als het gaat over de prediking van het evangelie. Dat vanwege de gunning... ...dat er wel eens gezegd wordt, gelijk Mozes dat getuigt. ...ach, dat ze alle profeten waren... En dat kunnen we dan ook met alle vrijmoedigheid prediken. En dat we die gunning mogen uitspreken ook onder ons. Dat we allen profeten waren en mochten komen tot die kennis der waarheid. Die tot zaligheid is leidende. De Heere kent. Degene die de zijne zijn. Als het gaat over Sion, hebben we reeds gezegd, dan gaat het over de levende kerk. De van eeuwigheid verkorene, Sion, de toegebrachte. En dan lezen wij hier in de tekst, toch, Sion zegt, ja wat Sion hier gaat zeggen gemeente, dat is niet veel moois hoor. Misschien zijn er wel die denken, als je nu geen andere boodschap hebt vanavond als stad en als je daar nu mee naar reizen gekomen bent en het verblijft me echt waar dat er nog zoveel opgekomen zijn en dan is het toch een bewijs dat er nog een beetje liefde geweest is. En ook jonge mensen, verscheidenen, dat doet ons nog goed. Maar ben je dan met zo'n boodschap vanavond gekomen, ja. Doch, Sion zegt, en wat ze zegt, dat is, dat is eigenlijk ontzettend. Want, ze zegt, de Heer heeft mij verlaten. En de Heere heeft mijne vergeten. Dat betekent dat is afgelopen en daar is niks meer aan te doen. Daar zal niks meer aan te veranderen zijn. Maar wel goed verstaan vanavond: daar staat niet de Heere zegt dat hij ze verlaten heeft en vergeten heeft. Nee, gelukkig, het kan ook niet naar de onveranderlijkheid Gods en de eeuwige trouw Gods, maar dat ze het waardig zijn en hebben gemaakt, menigmaal is niet waar volk. Als het daarover gaat, niet menigmaal waardig gemaakt dat de Here zo spreken zou. Nu zegt zie je het. En u betekent niet omdat dat Sion het zegt. Dat het daarom niet geeft. En dat het van minder belang is. Want het is ontzettend hoor. Waarom is dat dan ontzettend? Dat we straks zullen horen. Dat het helemaal geen grond heeft. Dat men het op grond van de schrift... Op grond van de woorden Gods niet zal kunnen verdedigen en waarmaken. En trouwens. Daar staat als dat er nu nog stond. Ja. Als er nu nog stond. Doch Sion vreest. De Heere heeft mij verlaten. En hij heeft mij vergeten. Het is hier niet vragende wijs. Maar stellenderwijs, Sion heeft niets te vragen. Ze heeft alleen nog maar wat te zeggen. Gemeente, dat Sion, die kerk gods, ja die zijn gedurig heel wat mans. Ze durven gedurig heel wat aan. Want oh dat mondje, dat mondje, dat heeft al wat gezegd wat ze hebben moeten terugnemen en terugkrabbelen. Maar het, het is toch maar zo. Nee, heren, we hebben niets te vragen op het ogenblik. We hebben alleen maar wat te zeggen. En als het nu was dat ze wat te zeggen hadden vanwege de hoogheid majesteit. Onveranderlijke trouw gods. Nou ja dat is goed. Maar zoiets zeggen ze niet. Het kan in deze omstandigheden niet leiden om zo te praten. Dat is wat. Nu staat hier toch... Zion. En dat woordje doch, dat betekent eigenlijk trots, ondanks. We denken aan de vorige verzen die hier aan vooraf gaan. Dan staat hier. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Ziet deze zullen van verre komen en ziet die van het noorden en van het westen en degenen uit de landen Zinnim. Juich gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen mag gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. En dan komt er... Dan komt er zulk een reactie. O gemeente, wat moet een heren verdragen van zijn Sion? Wat moet hij verdragen van zijn volk? Dus al heb ik die belofte gedaan, al heb ik op duidelijke wijze gesproken dat ik mijn kerk gedenken zal, en mijn kerk eenmaal verhogen zal, al hebben gesproken ook te midden van de ellende waarin ze verkerende zijn, ten aanzien van de ballingschap, die om eigen schuld over hen gekomen is, dat ik nog gedenken zal. Ik zal ze vertroosten, als de God des eeds en des verbonds, krachtens mijn verbond met het volk. En bij alle ontrouw van het volk, zal ik toch dezelfde, de onveranderlijke blijven. Het woord Heere met hoofdletters, de ik zal zijn, die ik zijn zal, heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendig ontfermen. Die troost die bestaat ook daarin dat de Heer bij vernieuwing steeds zijn belofte komt te bevestigen aangaande de komst en het werk van Christus wat Hij zal gaan verheerlijken in de aanneming van zijn menselijke natuur hier op aarde en dat tot zaligheid van de kerk. En dat tot voldoening van de eisen des vaders, dat hij voor voldoening zal zorgen. Hij zijn bloed zal uitstorten tot een volkomen verzoening van alle zonden. Ja, van al degenen die van eeuwigheid verkoren zijn. En den Heere Jezus ook zijn arbeidsloon hier op aarde voor zijn aangezicht gehad heeft. Om die kerk te troosten in de weg van volkomen verlossing door zijn lijden en door zijn sterven. Welk een dierbare belofte. Doch, met andere woorden, dat heeft ook niet kunnen baten. Met andere woorden alsof de Heere zeggen wil, door de mond van Jesaja, ik kan spreken wat ik wil, en ik kan zo liefelijk spreken als ik wil, doch, het ene nog het ander baat, het helpt niet, doch, Sion zegt, of, we zouden het kunnen aanvullen met, het blijft zeggen, Nee, Sion, die geeft het niet zo gauw op. Doch Sion zegt: De Heere. En dat is dan ook weer de God des verbonds. De Jehovah, de ik zal zijn, die ik zijn zal, heeft mij verlaten. En de Heere, dat wil hier zeggen, Dat Adonai, dat betekent de albezitter. De Heere heeft mijner vergeten. Ja, als het donker is, gemeente kunnen we niet zien. En als het ongeloof heerst en op de troon zit, kan de kerk ook niet geloven. En dan gebeurt het ook nog wel eens dat ze niet eens willen geloven. En dan kan er gezegd worden. En dat gegrond op de schrift vanzelf. Van alles om dat volk te troosten. En om ze terug te wijzen hoe vaak en menigmaal dat de Heer dan wel gesproken heeft. Dat ze wel getroost geworden zijn. Dat ze bij vernieuwing het maar weer opgevat hebben om maar weer verder te gaan. De weg maar weer verder. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. En wanneer we elkaar dan goed kennen. En we willen elkander dan troosten wanneer het het Zion is wat er zo bij staat. Dat ze zeggen de Heer. Wanneer ze vragen, hoe is het nou eigenlijk met je? En dat je dit antwoord krijgt, hoe het met me is... Dan kan ik je gauw zeggen, vriend of vriendin... De Heere, die heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. Ja, maar je hebt me toch wel eens wat verteld, wat er toen is gebeurd... En wat God toen gedaan heeft. En wat ik toen gedaan heeft. En weet je het nog. Dat je zo verblijd was. Weet je het nog. Dat je nog zei laten we dat versje maar eens zingen. Ik zal nu ik mag ademhalen. na zoveel bange tegenspoed. En nog gemeente. Dan kun je van alles en nog wat in herinnering roepen. En je kunt vanuit de aarde liefde vanzelf proberen om ze eens uit die kuil uit te trekken. Uit die kuil van ongeloof en allerlei bezwaren. Nee, nee het gaat niet tenzij dat de Heere er aan te pas komt. Doch Sion zegt de Heere heeft mij verlaten. Maar hoe komen ze er eigenlijk aan? Wat was daar nu voor reden voor om zo te spreken? Omdat God het niet goed deed? Omdat God ze niet genoeg bezocht met zijn lichten en met zijn gunstrijke tegenwoordigheid? En tussen haakjes. Dat zou de Heer wel doen, hoor, als het maar komt. Als het maar komt. Maar... Hoe komen ze daaraan om zo te spreken? Wel, het is wel een bewijs dat het wel anders geweest is. Want hier is niet de natuurlijke mens aan het woord. Hier is nog minder de wereld aan het woord. Maar hier is Sion aan het woord. U bedoelt, dat zijn toch de kinderen gods... Dat zijn toch die mensen waar de Heer zijn genade minder of meerder maten in verheerlijk heeft? Inderdaad, die zijn het. Het is een bewijs dat ze andere tijden gekend hebben. Dat er verschil is tussen hoe het eerder wel eens was en hoe het nu is. En hoe het nu is, dan zouden we kunnen zeggen, ellendige kan het niet. En donker kan het niet. Want er zal wel wat aan vooraf gegaan zijn. Moet u maar denken. Dat Sion zegt. Want het is nogal wat. We hebben straks gezegd. Als ze het nu vragenderwijs gedaan hebben. Heren. Hij me overlaat. Nou dat gebeurt toch wel eens heen. En volk in ons midden. Heren. Weet je niet meer van me af. Het is allemaal zo stil. En het is allemaal zo koud. het is allemaal zo leeg. Ik kan het ene boek voor het andere pakken, maar blijft allemaal hetzelfde. En pak ik uw woord wat het voornaamst is, het verandert maar niet. Denk erom gemeente. Voordat de kerk tot deze stelling komt om het te zeggen. Daar is al wat aan vooraf gegaan. Daar is al wat strijd aan vooraf gegaan. En geprobeerd om het hier van binnen anders te krijgen. Om het hier van binnen eens een beetje op te warmen. Wat is er al geprobeerd om de deurtjes open te krijgen. En dat de Heer zijn vriendelijke aangezicht weer is moet lichten. En vooral in de weg van bekommering. Dan zijn we zozeer gesteld op het gestaltelijke. En zozeer gesteld op het gevoel. En u staat de rechtvaardige. En zal door het geloof leven. Of uit het geloof leven. De Heer heeft mij verlaten. Dat wil dus zeggen dat het zo ver gekomen is dat men is gaan vaststellen dat is voorbij. Het is kwijt. Want dat kan niet met genade bestaan. Dat het zo donker is en dat het zo gesloten is en geen doorgang in het gebed zus geprobeerd en zo geprobeerd met een kort gebedje met een langer gebedje en met allerlei zuchten wat eraan verbonden kan zijn, maar nee het blijft allemaal even naar en even toegesloten de hemel van koper ...en de aarde van ijzer... ...en dan in zulke ellendige omstandigheden verkerende, ...namelijk in de ballingschap... ...dat betekent dat de uitwendige tegenheden... ...en verdrukkingen er ook waren... ...alles bij elkaar genomen... ...het is droevig... ...in en in droevig... ...de Heere heeft mij... ...verlaten... ...ik merk niks meer... Gemeente, moet je zo over Ik merk niks meer. Ik gevoel niks meer. Ik hoor niks meer. Ik zie niks meer. En dan zult u misschien zeggen: dat is een mens die is geschikt om tot de wanhoop te vervallen. En inderdaad, dat zou ook wel gebeuren. Maar God die verhoedt het nog. Dat zal de Heer het doen bij zijn ware volk. Ter elfde uren, maar hij doet het wel. Hij zal ze niet doen omkomen. In dure tijd of hongersnood. Maar daarom kan het killersweet wel eens op het aangezicht komen. En de knieën tegen elkaar ziet. Dat van God verlaten te zijn. En geen uitzicht meer te hebben. Dat God nog eens terugkomt. Ik was benauwd. Van alle zijden. Maar ik riep de Heere. Ook moediger. Hier lezen we niet dat Sion. Het niet meer bij de Heere brengt. Al zeggen ze wat. Ze hebben wel niks meer te vragen. Want gemeenten als wij echt in het donker en echt in de ellende zitten heus, dan zijn de gebekjes niet zo lang meer. Maar ze kunnen wel vermenigvuldigen, dat wel. Dat ze soms niet verder meer kunnen komen en uitroepen, O God, hier sta ik. O God, hier lig ik. Of O God, hier ga ik. De Heere heeft mij verlaten. En weet je wat het is? Dat is als er op aankomt het ergste. Dat de wereld ze verlaten heeft, daar praten ze niet over. En dat ze vrienden en vriendinnen kwijtgeraakt zijn, praten ze hier ook niet over. Het gaat over de here. We hebben het gezongen uit psalm 27 of schoon. Ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben... De Heere is goed en groot. Dan kunnen we van zoveel verlaten zijn. En als we dan een weinig van die liefde en van die gunsten Gods... ...in ons hart mogen ervaren... ...eenzaam met God, gemeenzaam... ...o gemeente, dan hoef je er geen meelijn mee te hebben. Nee. Als ze daar iets van mogen ervaren... Dan kunnen ze zoveel missen. Maar hier staat de Heere heeft mij verlaten. En dat is het ergste. En dat wordt het smartelijkste. Want dat is een bewijs dat het ze smart aan de hart: dat het er leven niet is, maar dat ze naar uitzien, hongeren en dorsten naar iets. Van die gemeenschap met God. Dat een hemel is scheuren mocht. En dat Hij is neder mocht komen. Springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Dat de Heere nog eens mocht komen te spreken. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan kunnen ze zo in het donker zijn. En zo in de strikken van het ongeloof dat ze niet meer kunnen denken dat het ooit nog eens gebeuren zal. En wat ze dan allemaal denken, en wat de vorst der duisternis daarop speelt en zich uitleeft in het hart van zulke volk gemeente, het is niet te zeggen. Paulus die zegt alle dingen zijn wel hoorbaar. Maar alle dingen stichten niet. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. En dan moet je eens horen, dat nog niet alleen, maar de Heere heeft mij vergeten. Dat wil dus zeggen, de Heere denkt niet eens meer aan mij. Het komt niet eens meer in de gedachte, Gods, op om aan mij te denken. Want we kunnen verlaten zijn van een vader en moeder en van vrienden van broers en zusters. Wij hier en onze bekenden en geliefden in Canada of Amerika. Dan zijn we verlaten van elkaar heel ver. We zien elkaar niet meer. En we horen elkaar niet meer. En dat kan ook wel eens een zaak zijn van droefheid. Bijzonder bij de ouders wanneer het een of meerdere van hun kinderen betreft. Dat is erg. Verlaten te zijn. Maar dan hoeft het nog niet vergeten te zijn. Want dan kunnen we toch o oh, zoveel aan elkaar denken. Nee, niet vergeten. Maar hier is het en verlaten en vergeten. Dus dat wil nogal wat zeggen. Sion zegt dat. We hebben straks al gezegd erop gewezen. En dat willen we nog een keer doen. Denk erom. Niet de Heere, maar Sion zegt het. Maar ze zeggen het toch maar. De Heere heeft mij verlaten en vergeten. Hij denkt niet meer aan mij. Hij weet niet meer van mij af. De Heere weet niet meer in welke kolk, in welke diepte, in welke duisternis en narigheid dat ik verkerende ben. En wat zal het einde daarvan zijn? O gemeente, de gedachten die dan kunnen opkomen in zulke omstandigheden, dan zijn er wel van Gods kinderen die er iets van weten wat het is om de wanhoop nabij te zijn. En geen hoop meer over te hebben gehouden. En dat ten laatste, ten laatste dat de Heer toch mocht overkomen. En dat de Heer het mocht komen te spreken. En dat Hij het kwam te breken en te verbreken. En dat ze zijn stem weer eens mogen horen. In de benauwdheid, in de smart. Om daar maar niet te veel over te zeggen wat een mens is als die schier geen hoop meer heeft. En waar die dan aan denkt. En wat die dan soms ziet. Ontzettend. En als de Heere dan overkomt in zulke tunnel en in zulke nacht. Ik zal door zwaard niet sterven maar leven. En des Heere dan waardoor we zoveel heil verwerven elk tot zijn eer toen gadeslaan. En dat de Heere die gaat spreken zie je ben ik. Ik ben uw heil. En dan worden er wat tranen gewinkt. Vanwege het ongeloof. Vanwege de opstand. Vanwege de vijandschap. Want het is in die weg niet altijd maar een buigen onder God. Dan ging het nou wel. Al is het erg. Maar de opstand die er ook kan zijn. Het er niet mee eens zijn. Mee verenigd zijn met de weg waarin ik gekomen ben. Dat wil dus zeggen, ik ben er net te goed voor om in zulk een kuil terecht te komen. Dat wil het in feite zeggen. Dus kunt u dan begrijpen dat de Heer is er nog wel een poosje laat in het donker. En in die schijnbare verlatenheid en vergetelheid. Schijnbaar. want we zullen het horen, we moeten verder want we lezen in het vijftiende vers dat antwoord kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze haar niet ontfermen over de zoon haar buiks of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten ze krijgen toch, ze krijgen toch antwoord Hoe lang dat geduurd heeft, staat er natuurlijk niet bij. We hebben straks gezegd, gezien, het zeggen van Sion is er al heel wat afgespeeld en al heel wat afgeworsteld om tot deze stelling te komen. En nu wordt Sion gelukkig niet aan zichzelf overgegeven en overgelaten. Het is gelukkig niet zo dat de Heer dat volk verlaten heeft en dat hij dat volk vergeten heeft, gelukkig niet. En wat zou, wat zou dat volk die God kunnen antwoorden als die het doen zou? Als ze zien op hunzelf, ze zien op hun lauwheid. Als ze zien op hun biddeloosheid, zorgeloos soms, dan zouden ze de mond gesloten moeten hebben. Maar de Heere die zegt nee, en dat bewijst Hij met een beeld uit de natuur. En dan neemt de Heere het voorbeeld van een moeder en haar zuigeling, een kind, wat is er meer met banden der liefde aan elkaar verbonden als een moeder en kind? Een zuigeling, zoals hier beschreven staat, zou ze zich niet ontfermen over de zoon haar buiks? Zou die moeder niet alles in het werk stellen om dat kind te beschermen en dat kind goed te doen? En dat kind van het nodige voedsel en kleding te voorzien. Gewisselijk ja. Dat brengt de natuurlijke liefde immers mee. Dat hoort als het ware bij elkaar. Welk een duidelijk beeld. Wat de Heere hier tot het Sion spreekt. En dan staat er. Of schoon deze vergaten. Dus dat wil zeggen gemeente. Anders stond het er niet. Dat het toch nog mogelijk is. En dat is het ook. Dat ze ze vergeten. Dat ze ze van zich doen. Dat ze afstand doen van hun kind. Hoeveel kinderen worden er zodanig niet geadopteerd van een moeder die van haar kind maar liefst af wil. Wat er meer tot last is is tot gemak. Denk ook verder doorgetrokken aan dat abortus dat abortus provocatus dat men in verwachting zijnde dus waar leven is verwekt, dat men dat laat wegnemen door een medische ingreep. Is dat niet tegen natuur? Dat behoort ook zo nauw verwant aan die vrouw, aan die wordende moeder. Is het niet tegen natuur? Nu wil de Heer hier zeggen, of schoon deze vergaten, het kan allemaal gebeuren. Waarom? Omdat het de mens is. En wat de zonde is. En het verwoestende van de zonde. Wat zich voor doet vreten op ontzettende wijze. Dat zelfs de natuurlijke liefde... Vergeweken is, of schoon deze vergaten, dus is het hier en daar mogelijk dat je het hoort en misschien nog wel van nabij zult meemaken dat je zult zeggen, hoe is het mogelijk, of schoon deze vergaten. En dan verzekert de Heere, hier zijn Sion, dat wil zeggen, zijn Ganse kerk ook vandaag. Ook vanavond. En dat zal blijven tot een einde toe. Totdat er geen wereld meer zijn zal. En geen prediking van wet en evangelie meer nodig zijn zal. Zolang zal dit ook waar blijven wat de Heer gesproken heeft. Aangaande zijn Zion, Zo zal ik toch u er niet vergeten. Het is beter dat je eens na ging denken en ging overpijnzen en dat je het eens ging afvragen en mijn geest doorzocht die reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Het was het beter dat je me meer om licht en ontdekking mocht gaan vragen omdat je de oorzaken eens mocht weten waarom dat het zo droevig en zo treurig geworden is. Daar heb ik geen ernst genoeg mee gemaakt. Want anders had je licht tot zulke uitspraak niet gekomen. Een uitspraak waarover ik, wil de Heere zeggen, bedroefd ben. Een uitspraak die niet is tot ere van mijn naam. En tot ere van mijn volk, van mijn Sion. Deze uitspraak die niet tot ere is, van degenen die buiten ons zijn. Die zich gaan stijven in de staat van hun ongeloof verkerende. En zich vastgrijpen aan rietstaven die niet houdbaar zullen zijn in het gericht. Is dat geen goddelijk. ...en duidelijk antwoord gemeente en volk in ons midden. Kan best zijn dat er één of meerdere zijn... ...die zeggen, man, zal ik iets wat vertellen... ...in zulke omstandigheden verkeer ik nou. En ik heb wel gemerkt, praten erover helpt ook niet veel... En nog, weet je wat ik dan zou willen zeggen? Kun je nog met God erover praten? Kan dat nog? Geloof je nog dat God God is? En kun je nog geloven dat God almachtig is? Om dan met de here te spreken. En ons hart en wandel bloot te leggen voor het aangezicht Gods. Om te smeken om maar een onderwerp te mogen worden. Dat ik het eens echt waard mocht worden. Dat ik het eens echt mocht aanvaarden, dan zijn we er kort bij hoor. Dan zijn we er kort bij als we daar eens terecht mochten komen. Dat er niets anders meer overblijft dan een alles verbeurd hebbende zondaar. Die alles verprutst en verzondigd heeft. Daar zijn we er kort bij. En dan zegt de Heere. Hoe donker dat dan Gods weg mag wezen. Toch ziet Hij in gunst op die Hem vrezen. O Gij die in het donker. En zo ellendig over de wereld gaat. En dat het zo stil is. En dat je je eigen in allerlei bochten probeert te wringen. En de prediking van het evangelie u zondag aan zondag teleurstelt. En dan moet je nog oppassen of de dominee krijgt de schuld of de oudering die de preek gelezen heeft. Dat kan ook nog. Maar toch heeft de Heer dit beloofd. Gij die in het donker woont door onweder voortgedreven, ongetroosten. Wie u vergeten mag en van wie geverlaten mocht worden, de Heere die zal niet vergeten. En weet je, wie ons ook niet vergeet en vooral niet in zulke omstandigheden, de vorst der duisternis. Maar dat is maar zover Zoals de Heere het toelaat. Want die gebied. De vorst der duisternis. En hij moet vluchten. Die wordt zelfs gebruikt ten dienste van Gods kerk. Opdat het Gods kerk tot nut mag zijn. Hoe vlees kruisigend dat het ook mogen zijn, en toch is het waar. Is dit geen goddelijk antwoord. Probeer hier eens houvast aan te krijgen. Gij die in het donker, en waar het allemaal zo stil geworden is, over de wereld gaat, en toch, of niet, zeg het eens eerlijk. Zijt ge ermee tevreden dat zo stil is? Geen droefheid en geen blijdschap. En zo over de wereld te gaan. Oordelen verschrikken niet. Zegeningen verkwikken niet. Tranen zijn er niet meer. Aan de verharding denkende overgegeven de zijn. Met alles wat erbij komt. Van een treurige, treurige toestand. En weet je wat is? Wat kunnen we het er soms nog lang in uithouden? Wat kan er soms nog lang duren? Wat is het soms nodig dat het zo lang duurt? Want de Heere laat het nooit langer duren dan nodig is. Zullen we er denken? Nooit langer dan dat nodig is. En waarom niet? ...dan gaat de Heer een zalig bewijs geven... ...want dan zegt Hij... Daarom boven nog... ...en dan moet je eens horen gemeente... ...en ook jongens en meisjes... ...hoe onuitsprekelijk goed... ...en met welke onuitsprekelijke liefde en zorg... ...de Heer aan zijn kerk denkt... ...en over ze spreekt. De Heer die spreekt beter over zijn volk... Dan dat volk over de heren. Want hij zegt. Ziet merk het op. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uwe muren zijn steeds voor mij. Derde gedachte. We gaan even zingen. Uit 77 het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn warmhartigheid? door zijn gramschap afgesneen en wat er verder volgt. dus duidelijk maken en hij wil ze verzekeren dat de Heere ze nimmer vergeet. Daar behoeven ze dus nooit op te rekenen van Gods kant. Maar zou de Heere daar ook op kunnen rekenen van de kant van het Sion. Ligt het bij dat Sion ook zo? Als ik wakker word, dan ben ik nog bij u. Hoe is het, hoe is het met dat nauwe leven? Dat afhankelijke leven, dat kinderlijke leven. Dat innerlijk werkzame leven. Dat verbonden leven aan de troon der genade. Dat gedurig vertoeven aan zijn voet. Zonder u kan ik niet zuchten, niet van hier naar boven vluchten. Dit zegt de Heere. En leugen is bij God niet. Dat is alleen de waarheid. Zo staat er bij, gemeente en volk, van Gods kant. En nu van onze kant. Geldt het niet dat de Heer wel eens zo spreken moet, aangaande zijn volk? Dat ze een vergeten dagen zonder getal... Oh jawel, daar kan er nog wel eens een keer over gepraat worden, voor fatsoen. En we kunnen dan nog wel een gebedje doen, enzovoort. Maar meer dan niet. Dat, dat innerlijke leven. En ook in de weg van gemis, dat heigende, dat hongerende en dorstende dat aan zijn voeten vertoevende leven zozeer taand gemist wordt. En voordat men er erg in heeft, dan zit je in het donker. En dan zit je in de ellende. En hoe eruit te komen. Want het meest van de tijd brengen we onszelf erin, de Heere die kan wel eens in wegen van duisternis brengen om zijn kerk te beproeven. Knam te Meribah, denk maar aan 81. Knam te Meribah, proef van uw vertrouwen. Of je op mijn naam alleen en mijn woord zou bouwen. Of ik geen vlees tot jaar hem ging stellen. Of hij niet de toevlucht ging nemen tot de mens en mij aan de plaats zou laten. Maar hoe het dan ook zij, de Heere verzekert hier zijn kerk, zijn Sion. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Nou, de handpalm is niet verre van mij. En dat graveren, dat wil zeggen dat men vroeger, toen waren er vanzelf nog in tekentafels, en dat men geweldige mooie tekeningen kon maken en uitwerkingen van een bouwen van een huis of een fabriek of wat ook. Tekeningen bij de vleet, maar uitrollen net wat u hebben wil en wat nodig is. Vroeger deed men dat wel wanneer men een kasteel wilde bouwen of wat ook wilde bouwen in de handpalm schrijven of graveren. Dat wil zeggen onuitwisbaar. Dat het niet vandaag erop stond en morgen verdwenen was. Want dan had men geen tekening meer. Zo het gebouw zou moeten worden, zo het moest verrijzen. U zegt de Here: ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. dat wil zeggen graveren, dat is onuitwisbaar, dat blijft, maar ook de afstand tussen het lichaam en de handpalm, tussen het hoofd en de handpalm, dat is maar een heel klein eindje. We zouden kunnen zeggen, zeer nabij. En u wil de Heer in een zijn kerk verzekeren. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. U die zo menigmaal ontrouw zijt. U die zo menigmaal mij aan de plaats heeft kunnen laten. U die zo menigmaal aan het woord geweest ben, zonder mij eens aan het woord te laten. U die zo menigmaal geprobeerd hebt om mij het woord te ontnemen, U die wel eens dacht al een aardig eindje op weg en bekeerd geworden te zijn, en dat het al aardig wat kon zijn en kon gelden, wat gij ge uit genaden alleen om de verdiensten van Christus ontvangen hebt, is allemaal om niet. Wat hebt gij ge wat ge niet hebt ontvangen? Dus die nagaande zijn de redenen genoeg dat ik mijn aangezicht wel eens zou moeten verbergen en dat ik uit liefde u in die donker komt te plaatsen en dat ik zwijgen ga en zwijgen moet op dat genis op die rechte plaats terecht mocht komen als een waardeloze goddeloze zoon daar aan mijn voeten als je dat nu bent en als je dat mag worden dan is die gemeenschap mogelijk. Dan zal ik tot uw zielen spreken. Dan zal het die God tot blijdschap en verheuging zijn. Wanneer de kerk niets meer betekent. Geen waarde meer heeft. Opdat de Here zijn werk, zijn woorden, zijn genade gaat uitstallen en tentoonstellen in het hart van de zon daarop, dat het weder mogen keren tot God. Want al wat gij vrucht, zal juichen tot uw eer. Nu heb ik u, en dat geldt heel het Sion. Van de pas beginnende min geoefende, tot de meest bevestigde, verzekerde van zijn staat door genade. Want ook die hier in dit leven mag gekomen zijn tot die verzekering door het geloof en hun aandeel aan Christus in de weg en van de toerekening van zijn gerechtigheid in het hart waarop ze de vrijspraak des vaders hebben mogen ontvangen en in die vrijheid mogen delen dat volk dat kan ook in dergelijke omstandigheden terechtkomen. En weet je wat men dan aan de weet komt? Dat je met je bekering niets meer kunt uitrichten. Met al je ervaringen niet. Met het gestaltelijke niet. En dat men geheel en al afhankelijk is van de invloeden van Gods geest... Zonder mij kunt je niets doen. Dat geldt de meest verzekerde in de genade. Ik weet nog dat wijle dominee Franje aan zijn dochter, dat was het laatst van zijn leven, want u heeft het ook wel gestormd. Toen is het ook wat donker geweest. Dat hij aan zijn dochter vroeg, heb ik de mensen niet altijd bedrogen. En dat hij zo verblijd was met een tekst uit het woord voor de bekommerde kerk. Die man die was zo laag aan de grond gekomen met al de genade en met zijn ambt. Dat er niet anders over kon schieten als een arme, ellendige, ontlederde, goddeloze zondaar. Dat hij zelf wel eens gezegd heeft, ik heb wel eens gedacht om met de koets naar de hemel te kunnen. Maar het zal een wonder zijn dat er met de mes kan nog komen mag. zijn de woorden van wijle dominee Fraai. Maar dit moet ik er ook bij zeggen. Zo is het niet gebleven. Ten laatste heeft de Heere ook daarin uitkomst gegeven. En zijn eigen werk bevestigd. En de gemeente nu zegt hier. De Heere door de mond van Jezaja. Ik heb u in beide handpalmen, ik heb gezegd, u, dat wil zeggen, heel de kerk, heel ziel. Dat geldt dus allen. Maar de Heer, die kan het ook alleen maar door zijn geest inbrengen in het hart. Opdat het ook voor u, als een verslagene, ellendige, in het donker over de wereld gaande waarde zal krijgen, betekenis zal krijgen. Dat het voor u een middel mag zijn om uit die kuil te worden uitgetrokken. En dat geweer weer eens een ogenblik in dat liefelijk licht mag delen. Dat de schrift weer eens voor u geopend mag worden. En dat de heren zijn bemoeienissen ook bij vernieuwing met u zou willen maken. Uwe muren zijn steeds voor mij. En dan denken we vanzelf aan Jeruzalem. Met zijn geweldige muren. En achter die muren, daar waren de inwoners van Jeruzalem. Dus binnen de muren, daar was het volk. En u zegt de Heere, uw muren zijn steeds voor mij. Al zijn die muren van Jeruzalem, stad en tempel verwoest geworden. En zijn de muren doorbroken geworden. Is het één grote puinhoop geworden. Nochtans, uw muren zijn steeds voor mij. Dat wil zeggen dat de Heer zijn kerk altijd gedenkt. En dat hij altijd het goede zal zoeken voor zijn Sion, wat van eeuwigheid geliefd is. En dat hier wel in dit leven veel verdrukkingen onderworpen is uitwendig en inwendig. En soms beide, als de Heere dat goedunkt en als hem dat behaagt, door vele verdrukkingen zal het wel gaan. Maar nochtans zal de Heere ze niet vergeten, ook niet in de verdrukking. In de strijd, in het donker. En wat de kerk al overkomen kan duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angstvallig hart voor mij. Uit mijn angst en noden wel, uw muren die zijn steeds voor mij. Hoe ver dat het voor u mogen schijnen dat ik van u verwijderd ben alsof het nooit meer veranderen zal laat ik u dan o Sion wederom verzekeren hoe ik over u denk Efraim is mij een dierbare zoon en sinds ik tot hem gesproken heb denk ik nog ernstiglijk aan hem ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Met andere woorden alsof de Heer nu wil zeggen. Ziet. Nu heb ik u nog een verzekering gegeven. Het voorbeeld van die vrouw. Van die moeder met de zuiveling. En of schoon dat dan nog gebeuren zou om dat kind te vergeten dan verzeker ik u dat ik u niet zal vergeten. Ik heb u in beide mijn handpalmen graveerd. Dat betekent dus ook het eigendom te zijn van hem in wiens handpalmen ze zijn gegraveerd. Het betekent het eigendomsrecht, het eigendom te zijn. Het betekent ook de vereniging die er is tussen God en tussen zijn Sion, die hier allerlei ellendigheden en verdrukkingen onderworpen zijn. Ook door eigen schuld, door lauwheid, door slapheid, door op de bekering en uit de bekering te zijn gaan leven en praten, en er is niets van overgebleven dan één hoop armoe, Ondanks dat alles, en waarover ik mij ten aanzien van uw leven, ook van uw verborgen leven, bedroeven moet. Hoe is ons verborgen leven? Wees eens eerlijk, wil de Heere zeggen. Is het een wonder dat ik me ontrokken heb? Is het een wonder dat je mijn stem niet meer hoort? Is het een wonder dat het woord niet meer tot u spreekt? Waar zijn de worstelingen in het verborgen? Hoe kan dat Sion zo? Durft dat Sion zo te spreken van... ...doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Gemeente, als God terugkomt en het mag weer eens licht worden... Wat gaan daar een hete tranen geschreid worden. Over alles wat ze gedacht hebben. En gezegd hebben. En gelaten hebben. Verzuimd hebben. Dan blijft er weer een brok schuld over. En wat verzoening nodig heeft. En ach, we zouden nog wel even door kunnen gaan. Maar ik zie het is hoog tijd. De heren die mocht het nog willen gebruiken. Hij mocht het nog willen gebruiken tot onderwijzing, tot ontdekking, tot vertroosting of verkwikking van zijn arme Sion hier op de wereld. En het mocht ons gemeente jong en oud is opwekken en aansporen om die God die trouwen houdt tot in de eeuwigheid ook te mogen leren kennen. Om die God van Sion te mogen leren vrezen. Om ook het eigendom is te mogen worden van die God. Die het beloofd heeft voor zijn Sion te zullen zorgen. En dat hij het bewaren en onttuinen zal. Hij dat Sion eens inleiden zal na vele verdrukkingen in dat Koninkrijk Gods. Tot in eeuwige heerlijkheid daar zullen Treuring en zuchting wegvlieden. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En die hier wel eens hebben kunnen spreken. Dit is toch Sion zegt. Daar is geen ongeloof meer. En daar zullen ze hun koning, Sions koning. Die dierbare koning. Die zich zo diep heeft willen vernederen. En die door de diepte heen gegaan is. Dieper als ooit dat volk zou kunnen wegzinken. Om ze te redden. Om ze te verlossen. Om ze te brengen in een weg van recht en gerechtigheid. Tot dat eeuwig heil wat nimmer meer vergaat. O mocht ge dan uitgaan en die gods smeken? Of dat Hij Zijn genade wilde verheerlijken in uw harten. Opdat ge ook totdat Sion zou mogen worden toegevoegd. Om te mogen leren wat tot eeuwige vreden is dienende. Gemeente volk in ons midden. Zo vertroost elkander dan met deze woorden. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. Heer, zo hebt u gegeven dat we vanavond uw lieve woord nog mochten uitdragen. En u mocht u alles wat van ons is willen verzoenen. Maar u mocht wat van u was willen gebruiken. En dat het nog mocht zijn en dienen tot heil. Dat het nog mocht dienen tot bekering bij aanvang. ...en tot bekering bij de voortgang. Wil zo nog nederzien van een hemel en uw woord. En nog toepassen door uw geest in het hart. Opdat het zijn vruchten zou mogen dragen voor het eerst. Of bij vernieuwing. Gedenk deze grote gemeente. Gedenk beide gemeenten Zuid en Noord. Ook die vriend en broeder in, no in Zuid... Wil ook hem in de veelvuldige arbeid sterken. En wil die arbeid ook rijkelijk zegenen. De Heere wil zo ook de leraar aan deze plaats onze geliefde broeder gedenken. In alles wat hij behoeft maak het nog wel. Zoals u het alleen maar kunt. Gedenk ons alle tezamen. We gaan elkander weer verlaten. Hier blijven kunnen we ook niet. Maar Heer, u hebt het nog wel gemaakt... dat u ook moedig mochten erkennen... die het alleen waardig zijt... en willen ieder van ons veilig geleiden over onveilige wegen... brengen op de plaats van bestemming dat vragen van Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij 94... het achtste vers... De Heer zal in dit moeilijk leven... Zijn volk en erfdeel nooit begeven en wat er verder volgt.